Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Staatssecretaris Dekker laat zijn plannen om de publieke omroep te hervormen ongewijzigd, ondanks kritiek. Sommige omroepen vinden dat de politiek zich te veel bemoeit met de inhoud van de programma's. Bij de publieke omroep komt minder plaats voor amusement. De kerntaak wordt beperkt tot informatie, educatie en cultuur. Dekker heeft de nieuwe mediawet ingediend bij de Tweede Kamer.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 In het politieonderzoek naar de afpersing van supermarktketen Jumbo zijn al ruim 460 tips binnengekomen. Een onbekende afperser reist geld en plaatst de vermoedelijke explosieven bij filialen van de supermarkt in Groningen en Zwolle. Volgende week besteedt het programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. Eerder zei de politie dat de dader vermoedelijke man is, van 20 tot 40 jaar oud, die waarschijnlijk in Groningen woont. En weet ook het een en ander van explosieve elektronica en computersystemen, zegt de politie. In de buurt van Berlijn is een onderkomen voor asielzoekers afgebrand. De sporthals zou binnenkort als opvang in gebruik worden genomen. De Duitse politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken. In Duitsland zijn de laatste tijd verschillende aanslagen gepleegd op asielzoekerscentra. Ook zijn er gewelddadige demonstraties tegen asielzoekers.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 Op de A1 van Amsterdam, naar Amersfoort, staat voor Muiden twee kilometer file. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda van Rotterdam Centrum drie kilometer na een ongeluk zijn twee reisroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Hartstikke mooi. We gaan liggen we aan, Klasse, hoor. Dank u. Dank u wel. En hoe dat u dat maakt met die elektrieke dozen? Grandioos. U weet, heren, als toneelmeester, als ik even niks te doen heb... ...staat ik altijd naar uw edelen te luisteren, hè, tussen die doeken. En dan spelen we altijd met hem een stuk met die banjo. Er hangt, de hel ja, er hangt oh, een Ja, oh, als een onweder in elk van ons. Dat vind ik zo'n leuk stuk. die muziek spreekt mijn handen, hè. Vrolijke muziek, wat u zegt, meneer Linde. En... Uh, nou schrijf ik voor mijn eigen wel eens een klein tekstje bruiloft de partijen dat werkt nee, niet bijzonder moet u niet voorstellen. maar uh, voor de aardigheid heb ik op die muziek van die haalbaar dan uh, andere woorden neergelegen en daarin betoogde ik eigenlijk het volgende moet u luisteren dat er wel eens waar in de mens de haalbaar zit maar aan de andere zijde toch ook de lachbaar hè in de mens als zodanig door alle eeuwen en is eeuwigheid zijn en dat betoogde ik ja. hiermee en nou. Uh, ...worden we vanavond voor de tv opgenomen en zou ik het zo mooi vinden als ik dat dan een keer met u ten gehore kan brengen dat ik ook daarna bekende Nederlander word dan. En daar als we daarna dan ook mijn beroep van kan maken hè, van bekende Nederlander. Voor, voor de quizzen dat ik dan gevraagd word in de talkshows als bekende Nederlander. Zou u mij daarbij kunnen begeleiden, heren? Kan u nog een keer doen met de banjo, meneer Eskes? Kan u even omlopen? Uh, meneer Linde, kan u even naar me luisteren? Neem me niet kwalijk dat ik ben met de gang van zaken. Ja, ja, kan u even op die andere kruk gaan zitten? Ik, ik wou van de vleugel gebruiken. Toe, dat is, is dat toegestaan geworden? Ja, ik heb mijn handen nog gewassen. Kijk maar. Eh, oh, okay. ja. uh, meneer Linden, ik moet even wat ja, uitleggen even. hoe dat ik het heb ingedeeld. Kan u even naar me komen zitten? Ja, gezellig. komt Daar Moet u luisteren, meneer Linden. Kijk, ik heb het zo vooraf voorspel. Banjo weer eskes. Ja. Dan ja. Dat, uh, dat stuk waar hij gaat blazen van... Dat... Instrumentaal, is metaal, instrumentaal noemen we dat? Oh ja. Blazen staat hier. Dat mag ook, hè meneer? En dan heb ik een refrein, tussenstuk, weer een refrein... en dat we dan hier aan het eind ongeveer tegelijkertijd proberen uit te komen. Een bij A. En dan uh, uh, nog wat, meneer Linde, moet u luisteren. Uh, hij doet dat blazen doet hij met de menselijke stem. Maar ik wou uw toestemming vragen of ik dat kan doen met kam en vloer. Dat klinkt hartstikke mooi. Dat uh, de trombone meer dan de menselijke stem uitkennen zijn eeuwigheid zijnde. Kammervloed, dus net echt trombone is dat. Zullen we dat een keer proberen dan? Denk dat hoe dat, ja, dat klinkt? Ken meneer Eskes dan doorkomen met het voorspel van de banjo? Ja, dan we komen we komen er daar hand bij met kammervloed. En, en met de linden dan gaan we naar ja, het, het op jou, hoor. Moet je luisteren hoe dat, motor... dat is net Echt, echt onderscheid. Kan op je vloer leggen, dan heb je trombone, hè? had nu al in moeten zetten, Had ik in moeten zetten, maar we krijgen toch eens het voorspel van de heer Eskes? Met de banjo? Ja, maar dat is maar een kort voorspel. Een kort voorspel? Ja. Jammer is dat, hè? U hebt ook liever een lange voorspelling, hè, meneer Linde? Even kan wel. Kan u mij geen teetje geven dat ik weet wat ik daarbij moet komen? Dat ik niet de mistig als bekende Nederlander zijnde? Uh, ja, dat deed ik de net ook. Ik geef een knik. U geeft mij een knik? Ja. En met welk lichaamsdeel doet u dat? Ja, met uw hoofd, natuurlijk. Met uw hoofd? Ja, natuurlijk. Kan u dat niet een keer voordoen dat ik weet wat ik ertoe ben? Nou, ja, is niks bijzonders. Ik haal diep adem en ik doe... Dit. Oh, en dan kom ik er bij mijn kamervloer. Ja. Ken je die Kom maar meneer, met de bal, jou. Dan gaan we het mooi opbouwen, hè, met een linde. Ja, voor nu die knik. Dan kom ik er bij mijn kamervloer. Ja, u had nou niet hoeven te stoppen, want dat was goed. Ja, ik ja, ja. kriebel ja, ja, aan mijn bovenlip. Ja. Lullig is dat, hè. Ja. Uh, ja. Wat doen we nou? Ik heb meneer Eskens nog één keer. E e en dat u mij weer die kopbal geeft, dan, dan leg ik mijn vloer aan de andere zijde. We doen we wel nog een keer? Kom maar meneer Eskis ja. met de banjo en dan gaan we er nog één op bouwen. Dan zal ik goed op u letten. In elk van ons, lachen is een schitterend gezicht. Maar in onze lage landen zie je zelf de blote tanden, kakel op elkaar en kom neer. Want één. Komt wat afgeleden ook al iedereen hier of ongelukkig of en vrij is? Maar kom op we proberen om het toe te exploderen, want als we dat verliezen, gaat het mis. Dus ik blijf voor natte broeken en snikken in zakdoeken. Dat je niet meer bent bij wat je denkt zoeken, moet. En dan ook de en dan nog gibbelstrijd en na ademontij. Denken bij jij, denk gewoon niet voelen. Want er zit een lachbui als een zomerzon in elk elf Stel dat wij ons één keer laten gaan. En als wij dat laten vieren, wordt het lachen, brullen gieren. Dan krijg je hier een grote pulverbaan. Stupa, doe, doe, doe, doe, doe, -ja. doe, doe, doe, doe, -ja. doe, -ja. doe, -ba doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, wij Hartstikke bedankt, heren, Werkelijk waar eigenlijk wel klasse. Ja, ik heb het net uitgelegen, dames en heren. Ik ben in mijn avonduren ben ik toneelknecht. Een beetje zwart bijverdienen, begrijp je wel. En overdag zit ik in het onderwijs. <lacht> uh, concierge. <lacht> Bij de Rijkscholengemeenschap De Meerval, ken je dat? Uh, daar stond anderhalf jaar geleden een advertentie van in de krant. Concierge gevraagd, dus ik solliciteer met een brief eigen allemaal geschreven door mijn zwager. En ik werd er uitgenodigd voor een gesprek te kennismaken, nog zodanig in persoon, ter sollicitatie. Kom ik daar tachtig solen voor, dan daarvoor Dus ik denk bij mijn heren, daar wordt niks, want er waren geleerde mensen bij, ja, academici, en ik ben een academici. Maar direct ervaren mij bij hem op de camera zeggen, zitten. U komt voor de vacature van concierge? Is er ja in hè. Nee. Maar kijk, je moest een man een beetje hoog inschalen. Hij zegt tegen mij, concierge, hoe had u gedacht dat te doen? Ik zeg, majesteit. hè? <lacht> Ik zei, majesteit, uh, mijn vader zal het nee hebben en een dreun je krijgen. Dat vond hij maar schitterend, want hij was voor dat hij aan het onderwijs ging bij de stootroepen geweest. Ken je dat? En hij was dat vlak voor vuurt en die had een beetje moeite met de zofte aanpak van vandaag de dag. En er waren we nog een paar mooie strakke jaren van maken. Nou, dan ben ik aangenomen als zodanig in persoon. Ik kom daar die eerste dag op de school, heel de gemeenschap verzameld in de aula. En die moest even wachten op de gang. Dan werd ik plechtig binnengeleid. En de rector stelt mij voor en zegt... luister jongens, de nieuwe Adriaan heet Benny. <lacht> nee, hebben ze een half jaar meegelopen... maar ik ken jullie zeggen, het onderwijs is mij als ze niet meegevallen. Zo! Kijk, ik heb één jaar christelijke ulo gehad, ken je dat? <lacht> Toen moest ik van school op mijn vader aan helpen in de zaak in de melkslijterij. Dus als ik aan school denk, denk ik aan mijn avond school van vroeger. Een school met de Bijbel. Ik kom daar op een school met Heibel. <lacht> Dan heb ik school met voor de lessen in de Bijbel gelezen en gebeten, ken je dat? En er werd ook gebeden zaterdag na het laatste uur. De meeste leraren voegen de Godzegen voor het weekend... en we behouden terugkeer op maandagmorgen. Dat was natuurlijk achterlijk, hè? Want als je het iets niet wou, was het terugkeren op maandag morgen. Hé, hey jongens? Ik heb er zelfs om gebeden. Eh, uh, lieve heren, alsjeblieft dat dit weekend de school in de fik gaat. Uh, ja, zonder persoonlijke ongelukken, hoor. Uh, hoogstens voor meneer Dijkerma, een paar lichte brandvol. <lacht> Dank u wel, God zeg u. <lacht> dat was mijn schooltijd. Ik heb nog heel mooi leren schrijven met dik en dun. Ken je dat? worden maken ze de proef met een spuitbus. Als in mijn tijd zo'n leraar zei, Jongens we gaan beginnen, waren wij stil. Als nou zo'n leerkracht zei, we gaan beginnen, dan zeggen die kinderen, dat is goed. Als wij er maar geen last van hebben. <lacht> Zo! Zorgelijker aan het onderwijs, daarom worden ze wel gedronken, begrijp je wel. Dat is de enige manier om je daar staan te houden. Als je tenminste niet lam van de drank tegen de vlag te klappen, hè. Je hebt jongens op school, hebben je een leraar Nederlands... die ze ergens morgens vroeg op de fiets of verder naar school aan moet drinken. Die man heeft twee metalen flessen op zijn stuur gemonteerd. Laat eens ergens vol lopen met beklagde cola. Anders durft die man niet voor de klas. Erger, hè. Zo! Laatst moest ik die man na een schoonfeest naar huis brengen. Hij kon zelf niet meer drinken. Dus hij bij mij achterop, want ik rijd motor. Had hij zoveel gedronken dat hij dacht dat ik zijn vriendin was. Ja, dan heb ik hem maar het reservewiel gegeven. Wat moet je? Kom, daar bij die man zijn woning Heb hij geen huissleutel bij. Dus we hebben hem daar onder de gelegd. gelegen. Dan kon hij lekker door toch? Geluk gehad dat z'n buurman de volgende morgen voorop was, dat was hij nog meegegeven met het grof vuil Laatst hadden ze die vogel te pakken bij verkeerscontrole. Had hij zoveel gedronken, blist hij naast het pijpje... ...wegd het nog groen. Dus hij denkt, groen, doorrijden. Nou, ja, toen hebben ze zijn rijbewijs afgepakt en toen het verbod voorbij was... ...mocht hij alleen door rijden van zijn woning naar de school en vieze zetera. Ja, het is hoor in het onderwijs. En ik heb er als conciërge als zodanig in persoon, alles mee te maken. Want dat begint al op maandagmorgen. Want dan komen wij in vergadering bijeen, hè? ik en de rector. <lacht> en dan zegt de rector tegen mijn Benny, zijn er nog absente aanwezig? <lacht> en dan krijgt hij bij mij iedere maandagmorgen zo'n lange baslijst. En bij die gelegenheid wil ik nog wel eens de telefoon aanneken. En Dat heeft hij graag, dat ik dingen voor hem afhandel. Krijgen van alles aan de lijn. Het is heel interessant, Dat ik laatst de bovenmeester van een basisschool. Je wou dan weten of die bij levering van tien nieuwe leerlingen in aanmerking kwam voor een vaaf <lacht> En ook de grote zaken bespreekt de met mij. Nou, dat we laatst een nieuwe leerkracht, een zolligje tand als zodanig, van een andere seksuele geaardheid. Ken je dat? Nou, de rector had het daar moeilijk mee. En die zegt tegen mij: Wat denk jij, Benny? En wat dan zegt jij tegen mij: en, en ik wil het nog even omzien. <lacht> ik ken hem altijd later nog gaan tatoeëren. <lacht> ja, toch? Dus de directeur zegt tegen mij: Ben wat denk jij? Ik zeg: Hoezo, meneer de directeur? Hij zegt: Ben we het moeilijk hoor, andere seksuele aardrijden, we hebben er alleen. Ik ben bang dat ze zich gaan vermenigvuldigen. Ik zeg: Meneer de directeur, als dat gaan, we toch blij zijn met al die afwezige leerkrachten? Maar dat is mijn probleem, ik werk met invallers voor invallers voor invallers. Leraren stochten in wat je bijst houdt. Kan ik weer een ambulance gaan bellen, ze kennen mijn stem al bij de GGD. Wij hebben uitgerekend dat het goedkoper is als we zelf een ziekenwagen nemen. I've just seen a face I can't forget. The time or place where we just met, she's just the girl for me, and I want all the world to see we've met. Mm hmm. Had it been another day, I might have looked the other way and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. -da -da -da -da -da. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling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 die altijd kontoon betaald dan heb ik het over Johnny Cash Melinda was mine till the time that I found her holding Jim and loving him then Sue came along loved me strong that's what I thought me and Sue but that died too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 A solitary man A solitary man Don't know that I will But until love can find me And the girl who'll stay And won't play games behind me I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man. Mr. met Solitary Man. De volgende raak speciaal voor mijn vriendin Yvonne in Bloemendaal. Die is fan van deze meneer. Suspicious Minds van Elvis. Ik kijk eens even naar mijn collega hier aan het bureau. Ja. En ik vraag aan haar, ben jij fan van Elvis de Pelvis? Ja, niet altijd. Want, vertel. Ik vind niet al zijn nummers. goed. De, deze deze langzamere nummers vind ik, vind ik mooi. Ja. Maar die rock roll nummers, nee. daar heb ik niet meer veel mee. Daar heb je niet veel mee? Nee. Okay. Waar ben je nou bijvoorbeeld een hele grote fan van? Luther Vandross. Luther van Dros. Ja, ah. van Dros? Ja. Oh, daar kan ik straks ook wel wat uh, van, uh, van opzoeken. Oh, uh, ik ben ook wel fan van deze meneer. Die is er helaas niet meer. Maar. Zijn nummers zijn onsterfelijk. Roy Orbison. Pretty Woman. Ik ga er nog eentje draaien... voordat we met het nieuws aan de gang gaan. En dat doe ik speciaal voor Inca Drommel... hier aanwezig in de studio. En Die is fan van Luther, van Dros. Nou, ik ook wel hoor. Ik vind het ook... een man met een prachtige stem en natuurlijk hele mooie nummers. En dat is voor mij never too much.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 In Kennemerland wordt verhoudingsgewijs vaak gecontroleerd of mensen zich houden aan, de hun, aan hun verleende wapenvergunning. Die controles leveren echter nauwelijks iets op. In 2014 werd slechts eenmaal een vergunning ingetrokken en verder werd er 16 keer gewaarschuwd... en werden er twee intrekkingen na een hercontrole ongedaan gemaakt. In Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort hebben in totaal zo'n 450 mensen een vergunning voor jacht, schietsport of verzameling. Het gaat om ruim 1900 wapens in totaal. Dat is inclusief noodsignalen voor de scheepvaart, wapens om politiehonden te trainen en startpistolen voor wedstrijden. Veruit de meeste wapens worden echter gebruikt voor de jacht of de schietsport, tegen de 1500. Een kleine 400 wapens zijn in het bezit van verzamelaars... waarvan er maar liefst 280 wapens deel uitmaken van de collecties van slechts twee bloemendalers. De politie controleert onaangekondigd bij wapenverlofhouders of zij hun wapens en munitie correct hebben opgeborgen... Het is de bedoeling dat elke vergunninghouder... minimaal één keer per drie jaar zo'n onaangekondigd bezoek van de politie krijgt. Op dat punt lijkt de politie Kennemerland de doelstellingen ruimschoots te halen. Er wordt in deze regio nog maar weinig nieuwe vergunningen aangevraagd. In totaal werden vorig jaar acht jachtactes verleend... en 27 vergunningen voor de schietpoort. Geen enkele aanvraag werd in 2014 in Kennemerland afgewezen. Opvallend is dat wapenverzamelaars... nauwelijks met een onverwachte controle worden geconfronteerd... Slechts één Haarlemse verzamelaar moest in 2014 openheid van zaken geven. In de overzichten die de politie over de controles ter beschikking heeft gesteld... wordt geen melding gedaan over gedragscontroles bij vergunningshouders. De aanvrager van een wapenvergunning moet van onbesproken gedrag zijn... en hij mag de afgelopen jaren niet in aanraking zijn geweest met justitie... en over een stabiele geestelijke gezondheid beschikken. Na ernstige incidenten met vuurwapens is de twijfel gerezen... of de politie daarop wel voldoende controleert. Het is de bedoeling dat volgend jaar de wet wapens en munitie wordt aangescherpt. De belangrijkste vernieuwing is dat aanvragers over een psychologische test moeten ondergaan... die een indicatie geeft over die, uh, uh, psychische gesteldheid... en de risico's die wapenbezit in een specifiek geval kan opleveren. Verder moeten er drie mensen iemand voordragen van wie tenminste één zelf vergunninghouder is.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 Er werden tot nu toe zo'n 230 mensen gered uit een levensbedreigende situatie. Er kwamen 11 mensen om bij een wateromgeval. Voor deze week is wisselvallig weer voorspeld... en de Rensbrigade wil daarom Nederland graag veilig aan het water laten genieten... en adviseert vooral te recreëren op plaatsen waar gekwalificeerd toezicht is. Op sommige plaatsen wordt het toezicht, met name door de weeks, afgebouwd... omdat het einde van de zomervakantie is genaderd. Kijk verder goed op de informatieborden bij de strandopgang... of bij toegangswegen bij recreatiegebieden. Let op de vlaggen bij de rensbrigadeposten en neem waarschuwingsborden voor gevaarlijke stromingen en muien in acht. Hou de weersvoorspellingen voor de komende week ook goed in de gaten... zodat u op tijd van het water bent bij opkomend opmeer of naderend slecht weer. En nu een thema wat ons nauw aan het hart ligt... Grote windmolenparken leveren waarschijnlijk 75 tot 80, 80 procent minder energie dan gedacht. Er blijft voor de achterste molens minder wind over, omdat die ervoor, de, die ervoor de wind afremmen. Dat meldt BNR op basis van Amerikaans onderzoek. Na een kilometer of vijf begin je dat echt te merken, zegt onderzoeker Lee Miller. Eén wat vermogen per vierkante meter zou het maximaal haalbare zijn. Het windmolenpark dat voor de kust van Borselen moet verrijzen, moet volgens de planning 350 megawatt opbrengen. Maar dat is volgens Millers onderzoek vier of vijf keer meer dan naar toekundig gezien mogelijk is. Het Amerikaanse onderzoek, waarvan de bevindingen zijn gepubliceerd in de wetenschappelijk tijdschrift PNES, richt zich op windparken op land. Het is echter niet voor de hand dat de resultaten op zee veel gunstiger zijn. Het brengt me op de actie Verplaatste windmolens en de paal zitten. Dat, van, dat van, begint vanaf 27 augustus. In periode van 6 uur zullen bekende en minder bekende liefhebbers... van de Vrije Horizon op deze paal protesteren tegen de plannen van minister Kamp... voor het volzetten van de horizon van Bergen tot Scheveningen... met windturbines tot 200 meter hoogte. De marathonzitting loopt 24 uur per dag en eindigt op 6 september om 6 uur. Het doel is om minimaal 50.000 handtekeningen te verzamelen. Deze worden medio september dan aan beide, beide kamers aangeboden... met de boodschap dat de turbines beter en sneller gerealiseerd kunnen worden... op Aymoude Ver, dat 60 kilometer uit de kust ligt. Met voldoende capaciteit om tijdig en ruim de doelstellingen... voor duurzame energie te bereiken. Tijdens de actieperiode verplaatst windturbines. zal er tal van activiteiten rondom de protest gehouden worden. Waaronder een reizend verzetatelier op het strand... De actie zal op 6 september worden afgesloten met een spetterende sundown party... bij het strandpaviljoen Talassa... met medewerking van bekende kustbewoners en Nederlanders. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die zich kunnen inzetten... om de handtekeningen binnen te halen. Heeft u twee of drie uurtjes over en wilt u helpen... dan kunt u zich aanmelden bij Esther Jansen. Het telefoonnummer van Esther is 06-255-60818. Ik herhaal... 06 twee 60818. U kunt ook e-mail naar haar sturen e. Jansen met dubbel s. C dan apenstaartje gmail. .com. e. Jansen met dubbel s. .ci, apenstaartje gmail. .com. Dan volgt nu het weer. Het weer in Zandvoort. Het wordt opnieuw warm in Nederland. Woensdag kan het kwik oplopen tot wel 25 graden of meer. In het weekend wordt het warm tot zeer warm met maxima van 25 tot 28 graden. Het zomerse weer is deze week vol ups en downs. Na de windhoos van maandagavond in de Wieringenmeer... heeft het ook op meerdere plaatsen s'nachts flink geregend. Dinsdag zijn de buien snel het land uit en volgen heropklaringen. Het wordt circa 20 graden.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 Like to keep it gonna hang around Madness, our house is in the, in the middle of the room, yeah. uh, We gaan eventjes uh, genieten van uh, het goede doel met Gijzelaar. Mm. luisteraars. Is het alweer zover? Dat is het september. En nou wil het toeval. <laughs> ah, we weten te lang, hè? Earth, we are fire, die zingen er zo mooi over. Do you remember? September hier al in de studio bij CFM Zandvoort. Uh, Imka, ga jij nog uh, ben met vakantie geweest eigenlijk of helemaal nog niet? Nee. Want je hebt hier die Duitse uh, mensen te gast gehad ook en zo. Ja, ja bent zelf uh, ook wel een beetje toerist gaan spelen. Ja, want <laughs> wat jij, oh, jij ging, jullie gingen trouwen toch? Trouwen? Was jij dat niet? Nee, nee dat, dat was, was Toet Spaans. <laughs> dat, nee, is, dat is Toet. <laughs> dat is Toet, ja. Nee, ik. is ja. ja. niet. <laughs> Ja, ik haal mensen door elkaar. Verhalen ook door elkaar, dat moet ik me niet doen. Hé, maar als je nou op vakantie gaat, ga je dan naar de warme landen of blijf je dan gewoon een beetje zo hier in Nederland? Nee, mijn voorkeur gaat naar Italië. Italië? Ja. Oké. Ben jij wel eens op Madeira geweest? Nee. Oh, Daar heb ik foto's van de week van gezien, dat vond ik zo mooi. Dat is heel mooi daar. Ja, het zag er fantastisch uit. Dus je hebt best kans dat ik daar een keer naar afreis, hoor. Madeira. Ik hou niet van vliegen, dus ik wil iets wat met de auto bereikbaar is. Je gaat per auto altijd met vakantie. Ja. Altijd? Of ja, of, of met de auto op de trein. Je gaat nooit, uh, nooit vliegen. Ja, dat heb ik wel gedaan, maar ik vind niks. Nou. Ja. <laughs> ik vind het niks. <laughs> je vindt het gewoon helemaal niks. Nee. Nou ja, dat kan natuurlijk. Ben je bang? Ja. Echt waar? Ja. Vliegangst. Heel, heel erg, heel erg. Hey, maar daar, daar kunnen ze toch wat aan doen? Ja, maar wij, ik heb uh, in 1990 bij een orkaan. Die hier over het land raasden. Waar we de laatste vliegtuig wat mocht landen. En daar is bijna misgegaan. En sindsdien uh, hoef ik niet meer te vliegen. Oké. Okay. <laughs> uh, terwijl ik met jou hier over de vliegangsten converseer. Ben ik, ben ik even wat aan het opzoeken. Maar dat kan ik natuurlijk weer gewoon niet vinden. Nou goed, dat maakt niet uit. We hebben nog even. Dus dan eerst maar een ander liedje. Uh, eens even kijken. Even spitten. Even, oh, deze is ook wel leuk. Barbara Streisand. Lover, come back to me. Een stukje swing, een stukje jazzy muziek van niemand minder dan onze vriendin Barbara Streisand. We gaan een liedje draaien van Sven Davis, mijn eigen zoon Sven. En dat heet Calling for Peace, oftewel, ik wil eigenlijk vrede. Een eigen nummer van Sven.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 Can't we, disagree? we eindigen met een prachtig nummer van uh, Tracy Chapman. Dit is The Promise. En uh, Imka, ik neem wel eens afscheid. Ja. Doe jij ook, ja. hè? Doe. Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Snel gegaan. Ja. Nee, hey, volgende week zijn we er weer. Volgende week dinsdag samen. En dan uh, weer een nieuwe aflevering ja, van uh, Zandvoort Lunch. Maar morgen natuurlijk met collega Rut Jansen. En die doet het de rest van de week uh, voor u verzorgen. Dus ik, uh, ik wens u allemaal een hele fijne dinsdag toe. En uh, wat ons betreft, tot volgende week. Tot volgende week. O jee, toen scheet hij eruit. Nou, luisteraars, helemaal geen punt. Dan praat ik gewoon die halve minuut nog even vol. Uh, want anders dan valt er zo'n stilte op de zender. Dat is niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Uh, u heeft geluisterd naar uh, en Mijn naam is Charles Luif. En het nieuws werd u voorgelezen door uh, Imka Drommel. En dat gold ook voor het, uh, voor het weerbericht. Nou, ik uh, wens u nogmaals een hele fijne dinsdag. En wat ons betreft dus uh, tot de volgende week dinsdag.